Boekraat met het NOS Journaal. In Brazilië zijn zeker zes mensen om het leven gekomen door een tornado. Die raasde gisteravond door de zuidelijke deelstaat Paraná. Meer dan 400 mensen raakten gewond door het natuurgeweld. Tientallen huizen werden verwoest. De gouverneur van de regio Paraná heeft in het getroffen gebied de noodtoestand uitgeroepen. In de Amerikaanse staat Indiana is een schoonmaakster doodgeschoten... die per ongeluk ochtends vroeg op een verkeerd adres een huis probeerde binnen te gaan. Een van de bewoners schoot de 32-jarige Maria Velasquez vanuit het huis door het hoofd. Ze stierf in de armen van haar man. Het is de vraag of de schutter wordt vervolgd. Inwoners van Indiana mogen dodelijk geweld gebruiken... als ze een redelijk vermoeden hebben dat iemand probeert in te breken. Aanklagers in Indiana gaan op basis van het politiedossier nu onderzoeken of het geweld proportioneel was. Ajax heeft de topper in de eredivisie bij de vrouwen tegen PSV gewonnen. Diep in blessuretijd werd het 2-1 voor de thuisploeg... door een eigen doelpunt van PSV-verdediger Kemper Moraes. Zij werkte een voorzet van een Ajax-speelster met de borst in eigen doel. Kort door de overwinning komt Ajax los van medekoploper FC Twente... dat nog wel een wedstrijd te goed heeft. Max Verstappen is in de strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1. Iets ingelopen op de nummer 2. Bij de sprintrace in Brazilië eindigde hij op de vierde plaats en verdiende zo vijf punten. Doordat nummer twee in de WK-stand Oscar Piastri van de baan vloog, verdiende die geen punten. De sprintrace werd overigens gewonnen door de nummer één in de WK-stand, Lando Norris. Hij liep dus uit op Verstappen en ook op zijn teamgenoot Piastri. Vanavond volgt nog de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië, die morgenavond om zes uur van start gaat.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 Entertainment for you Waarom Heb ik het nooit gezien En nooit Draag. Waarom was ik niet goed genoeg voor jou? Blijkt ons geluk voor mij een hart Ik laat je gaan. Het is over. Ga. Waarom ga jij niet uit mijn hoofd, als ik s'nachts wakker lig in bed? Waarom heeft niemand mij ooit iets verteld van jouw geheim? Dan had ik beter opgelegd. je gaat het is over. mm <laughs> Maar wachten. Het is nog geen 7 uur. Dit was die dan, Henk Dame. En ik laat je gaan. Goedenavond. En als je zit eet, eet smakelijk. En als je hebt gegeten dat we nu al mogen bekomen. Dit was Henk Dame dus. En ik laat je gaan. This Old House en Shaking Stevens. This Old House and, and the we left this old house Go <laughs> Daar gaan we houden. Het uh, ja, begin jaren tachtig volgens mij. en uh, House, uh, Shaking Stevens. En dat er hier bij ZFM. En dat allemaal vanaf de tolweg, Tina. En wil je een verzoekje aanvragen? Is dat uh, ook welkom via www.zfmartiesten.nl Ook voor de info en dergelijke. Alles is uh, mogelijk. Dus uh, gaat even naar www.zfmartiesten.nl nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio. Welkom bij jouw nummer één. ZFM, Zandvoort met Entertainment for You. Andrea Hazes, junior. Heb ik al gezegd dat ik van je hou? Of alleen bedacht dat ik het je zeggen zou?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 dan kan ik het nog overdoen Want ik neem de liefde, liever niet verliefd, mijn lief Het lijkt soms zo vanzelfsprekend, maar het is het niet Ik neem de liefde, liever niet verliefd Ik hoop maar dat je dat ook ziet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 ...ik hoop dat iedereen dat ziet. Andrea, ze zien je nu hoor. En dat allemaal, eh, liever niet... ...voor lief, eh, mijn lief. We gaan naar eh, Frans Bauer... ...en hij hebben het over... ...Ondo Blijf er lekker bij, tot 7 uur... een Entertainment View. En we gaan zo eventjes bellen met Andy de Wit natuurlijk. Over zijn nieuwe single is dit nu de prijs. Lekker hoor, Oftewel 1, 2, 3, Frans Bauer. Dat bij ZFM. En dat allemaal tot de vlogjes van 7 uur. Op die 106.9, DB, 9a. En uh, dit is King Afrika. Bomba! Sensual. movimento sensual. Sensual. Mijn mieto, mijn sexy. sexy. Ja, ik zie je King Afrika. Lekker hoor. Agaba, agaba, agaba Dit is Ben Hendricks en wat ben je mooi. God En te tener tot de klok zo 7 uur. Mijn naam is Fred Heij en ik zou zeggen een hele goede avond. Het is niet te geloven wat je met me doet. Jij zit in mijn hoofd en in mijn. Jij hebt me overdonderd van top tot teen. Ik krijg jou niet uit mijn systeem. Die ik voel, maar ik kan het niet Ik draai me om en daar sta jij Je pakt mijn hand, je kijkt naar mij en zeg. Wat ben je mooi? Ik zou het alles met jou willen delen. Wat ben je mooi? We gaan dan lekker de gouden oude draaien Jantje spelen en zij beheerst mijn dromen. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio, radio. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. Kijkt. Ze is te gek, mysterieus in een groot geheim Je hart gaat sneller kloppen, want ze komt steeds dichterbij Ze kijkt je aan, met ogen als een wilde kat bij maan. En als ze nagelt aan de grond, blijf je daar staan Probeer haar niet te zeggen, maar je bent niet te verstaan ze verdwijnt weer als een schaduw in de nacht En als je bent ontwaakt, klinkt het heel Maar het maakt je gek dat je nog steeds niets van haar Soms heb je het gevoel dat het geen dromen zijn geweest. Al gisteren, ik weet het zeker, zag ik haar. Was het toch misschien een droom of was het waar? Satellites in space When boys wore skinny leather ties Like them Johnson from Miami Vice When Eminem was just a snack And Michael Jackson's skin was black Dat was hij dan, Aqua. En back to the 80s. En heerlijke muziek. We gaan even naar een gouden oude. En dat uh, is met Cornel en al zijn namen Samen met Travasi. Zijman en Cornel en al zijn naam Dit is Roy Dondes, de Stalen uit zuiden en kom maar, kom maar, kom maar. En tot de ene uur tot de kloks voor zeven uur. We dansen door de naast. Kom maar, kom maar, kom maar Kom maar met me dansen De stijl is van Zuiden Rooidondes en kom maar, kom maar Dit is Marianne Weber En zij hebben het over de Italiaan I'm ready. Dat was helemaal Marianne Weber, de Italian, en we gaan eventjes terug in de tijd met Salmon Burke And Cry to Me. When your baby leaves you all alone and nobody, calls you on the phone. Oh, don't you feel like a cry Don't you feel like a cry For here I am a oh, honey I oh, come on You to me The smell of her perfume Don't you feel like a crab to come. Later En later, de nacht die ontwaakt. Zie ik jouw namen staren, herken ik je vraag? O, oh, ik laat me verleiden, rond deze tijd denk ik niet te veel na. En je lijf raakt het mijne, terwijl je je hand langs mijn benen laat gaan. En ik hoor. Net wat je zegt, je wilde wel blijven, maar toch moest je weer. Bijna, bijna ging je mee. Het is bijna de mooiste nacht ooit, maar het weten dat zullen we nooit. Je zei bijna ja, maar toch werd nee. Vriendinnen die wachten, je kijkt me nog na Want je kon het niet maken met mij mee te gaan Oh, ik lief me verleiden Net wat je zegt, je wilde wel blijven Maar toch moest je weer he, he. Bijna, bijna ging je mee Het werd bijna de mooiste nacht ooit Maar het weten dat zullen we nooit Je zei bijna ja, maar toch werd het nee Ging je mee? Bijna, bijna ging je mee. Het werd bijna de mooiste nacht ooit. Maar het weten, dat weten we nooit. Je zei bijna. Toch werd het neer. Ja, bijna. Bijna is het nog niet helemaal. dit zo was dit. En dat allemaal hier bij ZFM Zandvoort Radio. We gaan uh, terug naar... Uh, ja, in de tijd. En dat doen we met Willem Bart. En dan hebben we het over de warmte van je hartstocht. Waarom ik nog thuis kom heeft toch geen reden. Ik blijf alleen maar vroeten en graven om eens te vinden wat er was in het verleden. Ik dacht je bent tevreden met alles in ons leven en zag je deze dat jij van dag tot dag door de tijd steeds meer en meer van mij vervreemde. Er zijn geen dagen meer Net zoals vroeger Geen spontaniteiten meer Die liefdevolle lach Alleen de kielte van het koelen Ligt het misschien aan mij Of heeft het zo moeten zijn Hoe vaak ik het ook probeer je alweer te vinden En je hart opnieuw te raken Ben je kwijt Ja, tien minuten voor de klokjes van zeven. Dit is Wolter Kroes en ik heb de hele nacht liggen dromen. Alleen waarover? Ja! Blijf erbij, tot zeven uur. Entertain View. Dan gaan we oude Wolter Kloesma zitten. Ik heb de hele nacht liggen dromen. Dit is Marianne Rozenberg en ik ben Widoo. Klinkt een beetje als koekeroe koekoe. Koe. Ja, Marianne of uh, ja, Marijke Helwegen. Nou ja, dat is weer een andere nou Hé, hey, um, we gaan nog een plaatje doen. En uh, dat is van Danny Christian. Als de liefde jouw raam roept. Zij staat daar eenzaam... Gelaagd me toe En ik voel hoe mijn hart Steeds sneller klopt dam dam. In een flits denk ik Nu of nooit Ik moet iets doen, misschien Gebeurt het dan ooit Wie niet wacht, die niet wint Ik ga nader toe dam dam. Als de lieve jouw naam roept ben je verloren waar je voelt je goed? Het geeft je vleugels. En jij kunt vliegen. Als de lieve jou naam moet. Zo, dat was tevens uh, het laatste plaatje. Ja, er waren wat uh, technische problemen. Maar goed, uh, de muziek was er wel. En daar gaan we door. Ik zou zeggen, in ieder geval bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En uh, ja, graag volgende week uh, weer en uh, zonder uh, probleempjes hopelijk. Ze voelt het beslist, hoe mijn ik zou zeggen, bedankt, een goed weekend en het uh, legt een beetje op elkaar. Tot dan, en bye. En en mij zegt, kom doe het nou verstand zijn beide voor haar. En ze fluistert zacht, ik voel hetzelfde voor jou. Dam. dan. dan.